Oogs. Ik kijk omhoog Mijn pupillen worden groot De wereld is mijn ja Op je tolenpipsnaar Een te afstand Van je hemel lichaam Ze is van spek Als je naar de kijk, ja, ze is praktisch. Eentje magalactisch. Sorry, als ik overdrijf, zelfs als ik naar boven kijk, Zelfs als ik ooit derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik kans in de lucht als sterrenstoof. Dan ben ik Luzu in de sky met dames om mijn nek, bitch, diamonds om mijn nek. Luzu in de sky.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 Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck Ze werd zijn baby en dan was haar baby terug En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs Ik heb een moeka prinsesje op mijn bankje Stemklankje, voelt nog steeds brood op een plankje Soms denk ik terug, heb mijn drankje met de sterren in de lucht, te zegt weer De wereld is verplakt, ja Op je tolenpipsnaak Een gole de afstand vang je helemaal lichaam Ze is van spek Hoe losgepast toen ze naar me lachten Je kijkt terug in de tijd Als je naar de kijkt Ja, ze is praktisch Intermeu galactisch Sorry als ik overdrijf Sterrens als ik naar boven kijk Zelfs als ik een derde de ben Dan weet je dat ik ergens ben Dan ben ik nog In de lucht van sterren stoppen The ben in de sky met diamonds on my neck bitch, diamonds on my neck Loszo in the sky met diamonds on my neck bitch Diamonds on my neck, in the sky met diamonds on my neck, neck, neck, neck. neck. neck. GFM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 zit ik uh, lekker te wokken. Nou, helemaal top jongen. Ik denk, ik moet je toch wel even bellen. Ik moet even, ik moet even weten hoe het met je gaat, weet je wel. Ja. Want um, je wou eigenlijk wou je wel komen, maar. Maar ik moet echt naar mijn familie toe. Dat is ook echt belangrijk, hè. Dat nee. is ook belangrijk. Je moet altijd contacten met je familie uh, bewaren. Ja. Hé, hey, wat ja. heb je allemaal opgeschept? Want uh, ik heb, ik heb uh, best wel trek. Ik heb uh, vandaag landschapperketjes opgeschreven. Ik heb heerlijke uh, b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 En uh, ja, hartstikke leuk in ieder geval. Ja, volgende week ben ik natuurlijk in Rijsrijk. Ja. De halve finale van Valentia. Natuurlijk zal ik weer een uh, verslagje in de uitzending uh, brengen. Ja, en zal dit, dit keer de apparatuur het uh, red om uh, ook verslag te doen voor later in de uitzending. Uh, verder uh, verder in, uh, heb ik uh, morgen de uh, cd-presentatie van Javi yes, Escalera. Javi uh, is de Spaanse zanger die, uh, die altijd hartstikke leuk uh, en de theme.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 Ja, en het laatste nieuwtje wat ik wil zeggen. 27 maart is het de Security in 2011. Uh, wat wel leuk is dat er weer artiesten op het Gartensplein zijn: uh, Wilde Brouwer, Naomi Knol, zangeres Naomi. En uh, we hebben Alfred Schrikt uh, de gast op het Gartensplein. Uh, vanaf 1 uur uh, begint de show. Natuurlijk al 118 yen zou met de grote battle komen, dan, een dansbattle, en er zou ook nog zumba op het plein zijn. is dus heel veel te doen, dus 27 maart op het gastenplein in Zandvoort. Nou, top hé. Hé, hey, Soemba, uh, zullen we daar aan meedoen? Uh, ja, nou, dat is goed, Rudy. We uh, we, wees bij zou ik zeggen. Oh, <laughs> Straks moet ik er nog recht doen ook. <laughs> ja, nou, uh, leuk. Wacht je eens zien. Hé, Roy, eet man. Oké, okay, ik spreek je. En, en ik... Uh, uh, ja, ik spreek je volgende week nog even, hè? Dat komt uh, goed, uh, Rudy. <laughs> Entertainment for you. Ik uh, krijg je echt een boost met onze nieuwe redacteur. Ja, van van Ellen, hè? Ja, ja, ja. Maar daar moesten we het niet te veel over hebben, hè? <laughs> daar mochten we niet te veel over hebben, maar we mogen er wel een klein beetje trots op zijn. Hé, hey, je dankjewel hè. If Hoi.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 De Hermit Sessions. Naast die Blue Like Trump, uh, Trumpets. Uitgebracht kwam uh, de tweede single uit genaamd Sorry. Mede door dit nummer won Kidman in 2010 de popreis. Die nog nooit uh, was gewonnen door zo'n groot gescheld, uh, gezelschap. De jury was diep onder de indruk van de concerten. En vond dat de winnaar onder meer voldeed aan de criteria. Bron van inspiratie, eigenzinnigheid en natuurlijk succes.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 met Popstar Henry. Oh, wat is oh, Het enige wat eruit. Het Showbiznieuws met Popstar Henry. Ja, het is hier weer tijd voor een goeiemiddag, Henry. Ja, goedemiddag. Goeiemiddag, jongens. Bij ons gaat het, uh, ja, gaat het uh, uitstekend eigenlijk. Ja, het, is... het loopt lekker. Uh, we hebben een lekker biertje naast ons liggen. Het gaat helemaal goed. Hoe gaat het met jou? Toch? Ja, uitstekend. We zijn net thuis, dus, uh, net zij. En, uh, ja, we gaan er weer lekker tegen het weekend natuurlijk, hè. Helemaal top. zeker <laughs> weten. Ja, goed jongens, hè? dan hebben we natuurlijk dus een aantal dingen we kunnen opduiken. Kun je, kun je je nog herinneren, zeker Herbert van Panidon? Uh, nee, eigenlijk niet. Nou, het is eigenlijk iemand wat, wat ik me eigenlijk nog amper kan herinneren. Hij is uh, donderdagmiddag op 90 jaar geleden overleden. Okay. Maar het er wel een belangrijke figuur te zijn geweest in het theatergebeuren. Oh, oké. Okay. Dus, uh, ja, en uh, hij, hij heeft ook nog gespeeld in uh, de bioscoopfilms als Slodder. Ja. En de aanslagen tegen die 86. Dus uh, ja, ik, ik moet mij even voor de geest halen, maar... Uh,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 Op Twitter heeft hij zijn nieuwe tattoo laten zien in ieder geval. Hij heeft een nieuwe tattoo? Hoe ziet hij eruit? Uh, nou, het is voor mij uh, houvast uh, vast geloof, hoop en liefde, schrijft hij. Ja. Uh, en, uh, hij, is vandaag, hij is vandaag jarig, dus 41 jaar is hij alweer geworden. En uh, die uh, tattoo heeft hij op Valentijnsdag uh, hij hem laten zetten. Oké. Okay. Hij heeft er nog een beetje geheimzinnig zin over, weet je hoor. Maar hij staat er op zee in... Uh, ik heb hem geloof, hoop en liefde. Dus ik weet niet hoe hij eruit ziet, maar uh, okay. op Twitter zou hij moeten staan. Hij heeft al een tatoeage, hè? Dus dit is zijn tweede tatoeage. Ja, exact, ja. Dus uh, goed, we wachten eens af te kijken. Als Mensen die geïnteresseerd zijn, ik heb altijd op zijn twitter uh, Twitter pagina, kijken. kijken. Ja, klopt. Ja, exact. Goed, ja, en dan uh, ja, Per Hilton, die staat altijd op een gegeven <laughs> moment de belangstelling natuurlijk van... Uh, Heel veel paparazzi, et cetera, et cetera. Maar nou is, nou is het een keer wat anders. Oh, vertel? In ieder geval er was een Amerikaanse man die was, op, een, op een feestje was die binnengeslopen met een paar mensen. Ja. Yeah. En samen met een vriend heeft hij daar diverse liters uh, gratis drank en het uh, paard van, van, van, van, van Paris uh, te pakken gehad. Dus uh, ja, die is wel 30 jaar geworden afgelopen weekend. Op dinsdag yeah. is hij 30 jaar geworden. En hij uh, zat niet in de gaten er echt twee par party crushes waren, hè, noemen ze dat. Ja.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 Ja, dus daar hebben ze natuurlijk gedacht van, weet je wat? dan moeten maar even, in ieder geval één taart moeten we redden. Oké. Okay. Dat zal wel een hele grote zijn als je aan Per te denkt natuurlijk. Ja, goed, maar ja. Dus maar in ieder geval, euh, ze hebben die taart gered en euh, lekker opgepeuzeld. <lacht> op. <lacht en toe> dus euh, ja, goed. Nou, dat zijn stunts natuurlijk weer. Hè? Ja. Goed, jongens. Ja, dan was natuurlijk gisteren natuurlijk weer sterren dansen partijen. Ja, klopt. En euh, ja, Kim Veenstra die... Euh,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 Dus ik denk dat Kim gewoon helemaal geen tijd meer had om uh, nog, nog, een, uh, nog een ronde verder te komen. Nee. Dus, dus ja, ze zegt ook veel, ik maar bij een keer uit ben en uh, hij zegt ik realiseer me pas nu hoe ontzettend moe ik ben. Dus ik kan helemaal geen schaats meer zien. Oké, okay, ja, dat kan ik wel begrijpen. Je traint natuurlijk enorm veel, hè, in zo'n uh, programma. Ja, ja, ja, dat is toch wel zwaar, hoor. Elke dag wel een paar uur, dus ja, ja op zich wel respect voor haar dat ze, dat ze nog even meegedaan, toch? Ja, precies. Ze zegt ook dat ik ben hartstikke blij dat ik zo ver gekomen ben. Dus, ja. uh, maar het, het modellenwekkers is altijd het allerleukste. Ja.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 ja dat die een uh, groot theatergebouw had. Die ja had, klopt had lap neerzet een magic palace ja en dat is uh, verdwenen oh wat is er gebeurd Ja, het is verbrand het is verbrand soort... oké okay. ja dus dus een er is een, uh, een ja, vuur is er ontstaan en het is tot de grond toe afgebrand zo so.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 Dus ja, het zat er niet echt mee dan, hè? Nee, ja. Nou ja, ik, ik, ik heb dat bericht gelezen trouwens, en zijn zoon, um, Renzo, kan dat? Ja? Die heeft gezegd dat het uh, misschien wel het beste was, dat het was afgebrand. Ja, ja, misschien wel. Misschien... Uiteindelijk? Ja, ja, ja, ja. Dus dan heb ze zich daar ook geen zorgen meer over te maken. Eh, Zeggen, had ik maar of dit, had ik met mijn zus. Ja. Ja, ik heb wel niet meer, dus uh, ik heb weer met uh, volle teugen uh, verder gaan genieten van het leven, Ja, huh? ja zeker. Ja, goed, ik ja, ken je op een gegeven moment natuurlijk de, de opposit nog wel. De opposit ken ik zeker, ja? <laughs> ja, nou, uh, Willy van de opposit, uh, die is bedreigd geworden door een, uh, door een, door een vrouw, een uh, jonge vrouw die aan het stalken is geslagen. Ja. En uh, die heeft er nogal wat, uh, wat uitgegooid, zeg. Ja, klopt. Met, ja, uh, een tekst met van ik maak je kapot. Uh, wat zou je doen als je een pistool op je hoofd krijgt? Nou, uh, we zijn bovenkomen, zoiets, zeg. Ja, dat, dat zal echt een, echt een ramp zijn. Want het was niet alleen hem, maar ook zijn vriendin werd natuurlijk bedreigd. Dus maar, daarom was ja, het zo ja. erg. Ja, het is ongelooflijk ja, dit, dit zijn die mensen, ja, dat noemen ze hier in Limburg dat noemen ze dat gewaaid, de, de echt gewaaiden zijn dat. Ja. Ze eh, te lang in de, in de winter staan. En, <laughs> ja, dat zit toch allemaal een plaats dat je hem overkomen zegt. Ja, jezus, ja. Ja, het maar, is wel. Maar in ieder geval, uh, de politie is ingeschakeld, ze hebben het opgepakt en de zaak wordt 5 april, uh, komt hij voor. Oké. Okay. Maar ja, er zal wel iets gebeuren, ik denk dat, uh, dat ze daar wel op afgerekend neem ik aan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 Ja, nou ja, daar zullen we daar volgende week even over praten. Want ik ben eigenlijk ook wel benieuwd. Ik heb het nog niet echt gezien. Maar er schijnt ja. een verhaal te zijn um, met de een of andere jongen, de zoon van een bekende artrice, actrice of zo. En um, ja, oh, daar was. zou Erik Diek hebben zou er iets mee te maken hebben of zo. Maar dat kunnen we volgende week wel even behandelen. Dat ja, gaan we zitten dus door de onderzoekers, <laughs> natuurlijk. Helemaal top. Ik we daarvan kunnen vinden. Is goed. Hé hey, Henry, dankjewel. Graag ja, gedaan en, die... en uh, jullie natuurlijk en de thuis natuurlijk ook heel fijn weekend en Dan ga ik tot volgende week. Oké, okay, hé, hey, dank je. Hé, hey, tot toon. In Turkije bluff en uh, mens en daarvoor die uh, van vels en take me in. Een ongelooflijk moment vraagt ook een ongelooflijk lied. Ik spring uit een vliegmachine alleen maar om jou te zien. Jou is dit, wat, wat is dit voor muziek? Eddie Walli.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 Hantana mobile, wat weet hij erover? Oh, my god! Hantana mobile. Hantana mobile, Hantana mobile, Hantana mobile. Oh, nu en mij. Hantana mobile, mobile. Wat weet hij Oh, Eddie Wally? En uh, dat is niet de enige keer dat hij een vraag heeft gesteld, want uh, hij deed dat nog een keertje. Dan gaan we de laatste vraag even, die is voor jou. En dat wordt een van Eddie Wally. 1, 2, 3. Four. come on, baby. One, wow. two, three. I ben in America <laughs> geweest. T was ze dag een feest. Van het feest in Amerika te zijn. In Amerika maken ze alles geweldige dingen, zeg. Coca-Cola, mmm. <laughs> Starbucks. Obama, oh, <laughs> Nicaragua. Obama. Waterboarding. Waterboarding. Waterboarding for you and me. Waterboarding, waterboarding. Ja, allemaal in Amerika. En ook de e-pad. Wat weet u over de <laughs> e-pad? <De> Wat <waks? laughs> <laughs> <laughs> weet u over de iPad? <laughs> <laughs> Wat is het ook een helte, Eddie Wally? my song on so many different dials Cause I got more f**ks than a disciplined child So when they see me, everybody burrack burracks Man, I'm like a young girl, fully burrack barack.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 Stray. They say that money is the root of the evilest ways. But have you ever been so hungry it keeps you awake, mate? Now my hunger will leave him amazed. Great, it feels like a long time coming, fam. Since the day I thought of that cunning plan. One day I had a dream, I tried to chase it, but I wasn't going nowhere. Running, man, I knew that maybe someday I would understand. Trying to change a tenner to a hundred grand. into the heat.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 Hij werd geraakt door de intercity die uit Horen kwam. De man overleed ter plekke. De twee anderen waren achter de spoorbomen blijven staan. Door het ongeluk raakte het treinverkeer tussen Zaandam en Horen gestremd. Het weer. Kans op lichte sneeuw of motregen. In het noorden droog. De temperatuur vannacht tussen min 4 en plus 2. Morgenmiddag overal droog en 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.